Morgen opnieuw zonnig en 18 tot 23 graden. Dit was het.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 Zangvoort heeft het al 20 jaar en jij beleefd het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. ZFM, met nu. Entertainment for you. There are so many words right now in this world. There are so many things not right there are too many people hurt in this world there are too many men that fight time is now to make the change time is on our side love will make us glow in the dark so Don't forget about the role you must play. Let your light shine. July shine, maybe the answer is Goedemiddag dames en heren, leuk dat u weer af heeft gestemd op ZFM Zandvoort, dit is entertainment for you vandaag alleen met Pascal van IJsendoorn, de collega's die zijn uh, druk bezig met andere bezigheden vandaag, dat u het vandaag met mij moet doen. We hebben vandaag een hoop artiesten in de uitzending, om een beetje opvulling te hebben vandaag, omdat onze collega's er natuurlijk niet zijn, wat dacht u van Monique Smit en straks Rob van Daal. Tot die tijd, lekkere muziek. Dit is uh, Wolter Kroes met zijn nieuwe single, speciaal voor het WK. Lekker tropische klanken uit Zuid-Afrika. Wolter Kroes match uh, uh, Viva Hollandia.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 ja, we zijn er weer bij en dat is prima. Viva Hollandia. We houden van het voetbal, we gaan er tegenaan. Het dat laat de leeuw niet in zijn hempje staan. We heb we hele we weer we we we zingen, we we ja Een lekker tropische versie van Walter Cruz met Viva Hollandia. Het ja, is natuurlijk nu de tijd van alle voetbalplaatjes. Ze komen steeds meer in de, in de top 100 te staan en ze worden steeds meer uitgebracht. En we zullen er vandaag nog meer draaien voor onder andere de tv-kantine... Gisteren voor het eerst gereleased en uh, wij hebben hem al, dus wij gaan hem straks aan jullie laten horen. Zometeen het eerste interview met uh, een uh, hele grote bekende Rob van Daal, dus ik zou zeggen blijf vooral luisteren. We zitten hier vanavond, ik zit hier vanavond alleen, dus heb je zin om gezellig even aan te schuiven. Ik heb twee microfoons vrij, je weet ons te vinden op het Gasthuisplein en uh, dan mag je lekker aanschuiven, kun je een beetje met me meepraten. Mocht je nou telefonisch even contact met me willen opzoeken... ...dat kan natuurlijk ook. Bel gewoon even 023 573 0393. Ik herhaal 023 573 0393. We gaan naar een grote vriend. Uh, dit jaar uh, al uh, een groot concert voor de boeg. Uh, dit is eentje van zijn vorige concert. Ontzettend goed. Marco Borsato. Met een heerlijke plaat. Het Witte Licht. Ik onder in de golven. Wat blijft er toch een geweldige plaat, hè? Dit was Walter Kroes. Echt, Walter Kroes. Dit was Marco Bozater met Wit Licht. Zijn concert heette toen ook Wit Licht. En uh, dit was de titelsong van het concert: Onwijsgaaf uh, Concert. Ik heb hem op DVD. En zeker een aanrader om een keer te gaan bekijken. Goed, zometeen de eerste persoon, eerste grote vriend van ons in de uitzending. We hebben echt een heel druk programma, luisteraars. Want zometeen zei ik het al, Rob van Daal. Monique Smit, die heeft vandaag tijd gevonden. En het is eindelijk zover. We hebben het al zo vaak gezegd, maar vandaag gaat het echt gebeuren. Twizzle in de uitzending. Ja, wie zal zeggen twizzle? Wie zijn dat nou ook weer? Dat zijn de dames die in de voorrondes van... Uh, van uh, de X-Factor eigenlijk werden afgewezen, maar uh, ja, dusdanig uh, bekend zijn geworden ondertussen door hun optreden bij de X-Factor. Dat ze uh, ondertussen bij een platenlabel zitten en uh, volop cd'tjes aan het uitbrengen zijn. Dus uh, die hebben we dadelijk in de uitzending. Tot die tijd gaan we eventjes naar een uh, speciaal verzoekje van Bonwin Knol. En dit is uh, Lady Gabba met Paparazzi. Gaga was dat, met paparazzi's heeft ondertussen al een aantal grote hits gescoord en uh, binnenkort ook weer in Nederland uh, te bewonderen. We hebben uit de zon getrokken, uh, een, een grote vriend van de show, Rob van Daal, goedemiddag. Goedemiddag, van Hey Rob, hoe gaat het met je? Ja goed. goed, goed, goed, goed. Leuk dat je even tijd hebt gevonden om uh, ja, vanuit de zon uh, eventjes te ja. praten over je nieuwe single. Ja, ja, maar ja, ik was me eigenlijk alweer een beetje aan het voorbereiden voor vanavond, hè. Dan, uh, dan ben ik er aan de bak, dus uh, ik ben uh, vroeg tijdens de zon uh, uitgekomen en uh, even voorbereiden voor vanavond en uh, ja, dan gaan we weer tegenaan. Ik het, uh, we kunnen er weer steeds tegenaan, Pascal. Wat gaat er vanavond gebeuren, Rob? Nou ja, gewoon uh, met uh, normale opreden. Ik zie er geloof ik drie vanavond als het niet meer is en de morgen. Het is een extra lang weekend, dus we zijn er wat meer dan normaal en uh, daar gaan we met volop uh, plezier te gaan. Dat kan ik me goed voorstellen. Dat is altijd leuk, uh, een leuk vooruitzicht, zo'n lekker volle avond. Ja, natuurlijk, heerlijk. En dan uh, te, te, te weten dat je een nieuwe single uh, in dit geval een keer free kunt brengen vanavond. Dus Dat is altijd prettig, hè. Dus de nieuwe single, alles wat je doet, dat persoonlijk, daar hebben we voor geloof ik. Ja, ja precies. Dat, uh, dat was uh, de reden waarom we even contact met elkaar hebben. Alles wat je doet. En een uh, nieuwe single, ik heb hem geluisterd, ik vind hem erg goed. Wie, uh, wie heeft hem geschreven? Uh, Henk van Broekhoop, dat is, is een beetje de, de, de, de vaste tekstschrijver uh, van mij. Ik wijk er wel eens een keer af, maar over het algemeen zit hij al die dingetjes. Dus uh, daar ben ik erg blij mee, ja. Is hij ook verantwoordelijk voor de eerdere hits die je hebt gehad? Ja, dat is allemaal op zijn naam uh, buitenschrijven. ja. ja. Want je, hebt, je hebt een aantal flinke hits op, op rij, hè? Natuurlijk, heet trut. Ja, precies. Ja, dan begon het allemaal een beetje mee. Het is eerste. Dan gaan de lichte heteren. het heb je ook zo'n van uh, Valeria. Uh, Nathalie. Ik wil een kus. Uh, ik wil een kus. Uh, dan zijn mijn vrienden van het mis et zo. et cetera, Dat et cetera. zijn eigenlijk best wel heel veel, ja. ja. Ja, je bent ondertussen al behoorlijk lang bezig. Ja. Al meer dan 17 jaar. Ja, absoluut dan uh, voor, de, voor de taart voor de het uitblijven. Dus met een beetje rekenkunst, dan kun je ongeveer wel na een gaande auto bellen. Ja, precies. Hey. 24, 24, 24. Ja, nou ja, ik, ik, ik, daar houden we gewoon eventjes. We gaan gewoon even verder met... Ja. Goed. Nee, uh, alles wat je doet. Uh, heeft nog een speciale betekenis voor je of niet? Nee, nee, nee. Dat, dat niet, maar het is, het is een, een, een, een, een vrolijk liedje. makkelijk uh, letterlijk lekker hangen en... Uh, Makkelijk dansbaar, het is een beetje een Fox uh, 18 dingetje. En dan tegenwoordig weer helemaal in. Hè. Je zit er een leuk jongetje in. En uh, de techniek die moet moeilijk houden. En dan, uh, ja, dan heb je weer een nationale wezing met ja. een beetje geluk. Ja, nou dat uh, heb je al uh, sta je al in, uh, in de top 100 of niet? Uh, volgens mij uh, zag ik een e-mail dat hij uh, in ieder geval staat in, uh, in de NL top 20 geloof ik, ben ik. Oké. Toen kwam hij binnen en hij stondte de Oranje Radio NL uh, op uh, 27 kwam hij daar binnen. Dus dat is nog een beetje marketjes. Dus hij moet een beetje lekker doorstijgen. Maar je hebt dan weer televisie en, uh, en het plaatje moet natuurlijk groeien. Ja, precies. Je, uh, lekker zingen en de cafés moeten draaien en dan uh, zien we zelf weer wat stijgen, net zoals de temperaturen buiten. Ja, precies. En de radiostation zien we vol moeten pakken. Hey, nog één vraag, wat, uh, wat, ja. is, uh, wat, uh, wat staat jou? Uh, wat... Je hebt dit jaar natuurlijk vast al wat dingen in je agenda staan. Zijn dat dingen die echt even, ge even gemeld moeten worden? Dat je zegt van nou, dat moet je in de gaten houden, want dan komt er een groot concert aan. Of, uh... Ja, nou, we gaan 30 mei aanstaande. Dan heb ik hier een concert, wat ik normaal gesproken al elk jaar één keer doe. Niet mm -hmm. of twee keer. En we hebben nu gekozen voor een uh, wat intiemere ruimte in de zin van het is dus niet meer zo, uh, zo heel groot aangepakt. Het heeft ook alles te maken met, met wat, wat mindere tijden. Dus afstand uh, het 30 mei. Dan geef ik in een uh, plaatsje vlak geleden bij Roosendaal. in Noord-Brabant. Geef ik een concert een concess vanaf 3 uh, uur. Dus uh, daar kijk ik weer naar uit. En uh, daar zijn we volop uh, mee bezig om het voor te bereiden. met de met het live orkest. Dus uh, daar kijk ik weer naar uit. En, uh, en uh, zover ik heb begrepen is het uh, nagenoeg uitgekocht. Zijn in enkele kaartjes? Dus, uh, Oké. Okay. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. En als ze nog kaartjes willen bestellen, gaat dat via www.robvandaal.nl? Ja, via TicketPoint of degene uh, wat jij zegt, www.opvandaal.nl. En dan weet je zo'n beetje alle uh, dingen die je wil weten en uh, waar je belangstelling naar uitgaat. Precies. Dat zit helemaal goed. Ik heb hem ook even goed doorgenomen en uh, ja, er, er staat een hoop te gebeuren. We houden je in de gaten. We ja. gaan nu ook je nieuwe single draaien. Dankjewel. Ik dankjewel. wil je heel veel succes wensen vandaag, want je ja toch wel een drukke avond. Eens, eens, eens gelijk en uh, heel veel zonneschijn, voor de komende dagen. Ja, jij ook hè? Goedjes, dankjewel Fij Fijne avond. Hoi. Haan, hoi. Zolang te goed gegaan. Komt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 Van jou gaat eruit, zegt het woord, zo dat iedereen het hoort. Rustig even slapen is het allerbeste wapen. Hoppap, twee spines op, tegen de oorlog in mijn kop. Zou het nog veel langer duren, waren dit mijn laatste uren op de Ah, Zonder sneetjes brood was ik waarschijnlijk half dood. Als ik vanmorgen niet meteen was opgestaan.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 Bestaan. Hou van het leven, het leven houdt van jou. Ga eruit, zicht het voort, zodat iedereen het hoort. Jan Smit was dat. Leef nu het kan. Lekkere zomerse klanken hier van ZFM uh, Zandvoort. Uh, entertainment for you natuurlijk. Ik was even de weg kwijt. Goed, uh, we, gaan, uh, we zijn druk bezig met uh, onze uitzending met een hoop bekende Nederlanders. Twizzle straks in de uitzending en natuurlijk Monique Smit. En tot die tijd blijven we lekker muziek draaien. Uh, het is uh, voetbal. Voetbal komt eraan. Iedereen die is zich aan het voorbereiden. Overal wordt het langzaam een beetje oranje. En ook in de winkels krijg je overal zo'n mooie Vuvuzela mee. Nou, De Cody hebben daar een nummertje over gemaakt. En misschien is het wel even toepasselijk om die er even in te gooien. Hier zijn de komen met Vuvuzela. Oh. ...wijzen het toch goed doen hè, die Anouk. Jerusalem was dat. Een onwijs lekkere plaat en zij uh, heeft ook weer een nieuw album uit. En uh, daar komen langzaam ook steeds meer singeltjes vanaf. En wij houden er natuurlijk even in de gaten... Goed, we hebben er straks de Zela gedraaid uh, in verband met natuurlijk het WK wat eraan zit te komen straks over een weekje of drie. Ik ben helaas niet zo'n voetbalkenner, maar volgens mij begint het over een week of drie. Ik weet niet of jullie gisteren de tv-kantine hebben zitten kijken, want uh, hun hebben natuurlijk, uh, ja, zij kunnen het eigenlijk niet overslaan, hun hebben ook een uh, WK-hit geschreven speciaal uh, voor de tv-kantine met uh, allerlei bekende artiesten daarin. En uh, het lijkt me leuk om gewoon even met jullie te delen. Hier komt Mijn die. naam is Mark Smets en ja, dit dit is een lied over Holland. Geniet u van het gezang van bekende Nederlanders. En we beginnen met die prachtige stem van René Vroger. Ja, goedenavond allemaal. Welkom bij het mooiste moment uit. Holland is happy. Oh, we zijn zo happy. <laughs> Op elk toernooi. Gekke pooi. Holland is kieken. Holland, ik Holland is mooi. Oh, dankjewel, Poes. We zijn één. één is samen. En we vechten voor de eer. Holland is lachen. Holland is huilen. En beide, beide veel meer. Ja, ben je mee? Hé, doe jij hier die hier. Goedenavond. Holland is samen. En Holland is vooral een formidabel gevoel. Sorry, Holland is knallen. Keihard en Polen. Ja, sorry, M maar wel het liefst op het doel. Kijk nou ja, die toppers. <Reaper> Hak mijn hand en laat me zingen. Want you never, you never walk alone. Dit is ons nieuws, al ken je het niet. Je zingt het meteen. Hou er even mee in <rijesh> ja, nou. okay, we gaan even knallen met z'n allen. Dit is bij de toppers. Wow. Het liefst speel ik met elf man Met geest zo. ik Om te Komt ie? Ja dat is Holland En Kim Holland, dat ben ik Ja daar komt hij. Holland gaat vroegen Grilletaard De leeuw gaat de keel. Tijger Holland is hip, de rest in een dip De bal op de sip, ook al die bijen tijd de klip Dit niet je maakt met wie heb ik ook weer een in hier. Ja, maak maar hier nog mee. Alla de ski, alla laat ski. <laughs> ja, ja, dan het Breng je maar nou eenmaal in extase. En het bij Ik heb hem gekocht, maar ja, ik heb hem nog. Sorry. Nee, <laughs> ja, ik vind het toch ja. ja, wat, wat, wat een nummer, geweldig. Goed. Carlo en Irene waren dat in de tv-kantine. Het, uh, het is echt een grote hit. Uh, ze trekken steeds meer uh, kijkers. Meer kijkers als X-Factor, dat is toch wel grappig, want het is een uh, tussenprogramma. En uh, er zijn gewoon mensen die echt afstemmen op de tv-kantine. Erg leuk en uh, gisteravond natuurlijk ook weer uh, waanzinnig. Ik hoop dat je hem ook gezien hebt en anders ga ik even de herhaling opzoeken, want hij is zeker de moeite waard. Nou, als het goed is, gaat zometeen onze grote vriendin Monique Smit bellen. Tot die tijd wachten we even af. En dat doen we met een uh, nummer van uh, Gira Joling. Hij heeft natuurlijk vanavond erg druk met zijn derde concert alweer uh, van de toppers. In concert, hier in de buurt in de arena. Uh, dit is een nummer van hem. Uh, een van mijn persoonlijke favorieten. En dan gaan we waarschijnlijk zo meteen over naar Monique Smit.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 ZFM al 20 jaar live in Zandvoort en jij bent erbij. Ja en uh, dat was natuurlijk Gerard Joling met. Het is nog niet voorbij. We hebben het al live in de uitzending, dames en heren. Ik zeg goedemiddag. ZFM. Man, Zfm. Goedemiddag. Goedemiddag. Leuk dat je even tijd hebt gemaakt om uh, eventjes met ons te bellen. Ik begrijp dat je onderweg bent uh, richting een uh, concert, richting ja. een optreden. Ja, nou, ik heb uh, vanmiddag drie sessies gehad en uh, het zijn lange dagen deze week. Uh. <laughs> ja, je hebt net een nieuwe single uit en dan, uh, dan ja. hoort dat erbij natuurlijk. Dus drie sessies in één dag. Ja, om twaalf uh, uur stond ik in, uh, even denken hoor, om twee uur in Dordrecht en om vier uur in Leerdam. Oké, okay. en nu vanavond nog een paar optredens of uh, is het uh, nu eventjes uh, lekker relaxed voor je? Normaal gesproken wel, maar ik ga vanavond in het uh, wit en zilver gekleed naar de toffers. Oh, kijk! <laughs> ga ik zelf even genieten. Ja, dat, uh, dat heb je wel verdiend, want het is een, een drukke periode voor je. Je hebt natuurlijk al wat hitjes gehad, nu weer een nieuwe single. Ja. Het loopt allemaal uh, lekker naar uh, popstars, toch? Ja, het loopt allemaal heel lekker, dus uh, ik mag niet klagen. Had je dit verwacht? Uh... Uh, had ik dit verwacht? Nee. En uh, ik heb natuurlijk ook uh, mijn uh, presenteerprogramma's. Ik heb een programma bij de Trost. Ja. tot 20 En bij Sterren.nl ben ik sinds kort ook 4J. Dus ja, het gaat supergoed. Je bent, uh, ja, je bent druk, uh, druk in de weer, als ik het zo hoor dan, ja. En dan ja, nu weer een goed. nieuwe single. Ja. Staat ja. er ook een album op de rol, of niet? Over uh, een paar weken. Die komt 18 juni uit. 18 juni. Dan komt er een compleet album van jou uit. Ja, ja. Oké, okay, dat is wel... Uh, dus je hebt nu net een single release gehad. Die was op 7 mei. Ja. En dan 18 juni alweer een album. Ja, zo gaat dat. Yes. Je blijft bezig, hè? Inderdaad. Ja. En hoe staan we met de concerten, optredens? Heel goed. Ik sta, uh, elk weekend sta ik op de planken. En uh, ja, ik mag gewoon absoluut niet klagen. Nee. Lekker bij uh, de piratenconcerten. Uh, piraten oh, hoe heet het nou ja. toch weer? Ik ben even de naam kwijt. Piratenfestijnen. Piratenfestijnen, ja. avonden, Nederlandse avonden. Ja, het is gewoon leuk. Je gaat je broer achterna. Nou ja, ik kom hem vaak tegen. <laughs> je komt hem vaak tegen, ja. Je, kunt, je zit een beetje in hetzelfde segment wat dat betreft, hè? Ja, ja. Ja. Ik, hetzelfde. Maar het bevalt nog steeds goed. Ja, heel goed. De muziekwereld. Ja, super. Ja, je hebt het natuurlijk al van kind of aan meegekregen met je broertje, hè? Ja, dat wel. Dus dat je weet wel. een beetje hoe het in elkaar zit. Ja, ik was voorbereid. Je was wel voorbereid. Nou, Monique, ik ga je single draaien. Nou, dat is mooi. Het zou leuk zijn als je me even zelf aankondigt en natuurlijk nog even je website erdoorheen gooit. Hè? Dan weten de luisteraars waar ze even moeten gaan kijken voor. Tuurlijk. Nou, als ze willen kijken voor optredens, kunnen ze me toevoegen op Hive van Monique Smit. En natuurlijk MoniqueSmit.nl. En bij deze mijn nieuwe single, Feest voor twee. Oké okay, Monique, dankjewel. Fijne avond nog. Dankjewel, zelfs Veel plezier bij de toppers. Dankjewel. Starend in het donker bliksem en het donderd en mijn hart voelt. Die nu al uren in de nacht te duren Oh, het voelt zo fout Een lekker feestelijk plaatje van Monique Smit was dat. We hadden er net eventjes live aan de telefoon. We hebben het er maar even rustig gehouden. Want uh, ja, straks mag ze nog even naar de toppers. Ga je nou vanavond ook naar de Toppers, heb je zin om eventjes uh, te vertellen... Of ben je bij de Toppers geweest? Dat is nog veel leuker. Ben je bij de Toppers geweest en lijkt het je leuk om even te vertellen hoe het daar was? Bel gerust eventjes naar de studio, dat kan op 023 573 0393. En dan kun je even live met mij babbelen hoe het uh, geweest is. Ik ben uh, erg benieuwd, ik kon helaas geen kaartjes meer krijgen. Of tenminste niet, op de dag dat ik kon. Dus ik ben wel erg benieuwd hoe het geweest is. Ik heb het wel een beetje op televisie gezien en uh, het schijnt een onwijs groot feest geweest te zijn. Nou, wij zitten alweer bijna aan het, eerste, aan het einde van onze eerste uur. Zometeen gaan we door met de tweede uur. En in de tweede uur hebben we uh, René Karst in de uitzending. Popstar Henry natuurlijk. En nog veel meer. Dus ik zou zeggen, blijf vooral luisteren. En uh, dan uh, spreek ik u na de klok van zes weer, nationaal het journaal. En dan uh, gaan we er weer een gezellige tweede uur van maken. Nogmaals, 03:30, 573, 0393. Ik vind het gezellig als je eventjes in de studio komt. Want uh, ja, ik heb niet zoveel aanspraak vandaag. Mijn collega's die zijn er niet. En uh, dat mis je toch wel een beetje. Dus uh, ik voel me een klein beetje alleen. En vind jij het nou leuk om mij even gezelschap te houden, dan laat het even weten. Regen, chillen, nou dat lijkt me echt wel wat Op mijn vlekje en een veel te klein balkon Droom ik van de zomerzon. Ik kijk naar het buiten, de vogels fluiten En de regen die slaat ritmisch op mijn ruiten Ik kijk op Google, om iets te boeken want wat heb ik hier in hemelsnaam te zoeken? Maar er durf de lucht niet in, dus dat heeft geen zin. Dat wordt weer naar Zandvoort aan zee. Geef lucht naar Curaçao, wat ik het liefste wou. Toch heb ik een heel goed idee. Samen lekker in een warme kogat. Leeg en chillen, nou dat lijkt mij wel een plekje en een veel te klein balkon. Droom ik van de zomerzon. Koren samba, aikaramba. Nee, ik hou het niet meer. Heel mijn hart gaat. Ik keer een meringue, ook oh, te gek. Krijg de kriebels, te zing ik maar weer. Samen lekker in een warme bubbelbad, leeg en chillen. Dan. Lijkt mij wel wat Op oh, mijn plekje en een veel te klein balkon Droom ik van de zomer zo GFN